Kijk de leden het gesprek aan te gaan over het nieuwe Israël-standpunt binnen de partij. Donderdag diende Tweede Kamerlid Piri een motie in waarin staat dat Nederland geen onderdelen meer moet leveren voor Israëls luchtverdedigingssysteem. Meerdere PvdA-prominenten, zoals oud-partijleiders Cohen en Asher, willen dat het partijbestuur afstand neemt van die motie. In het noorden van Israël is een Iraanse drone ingeslagen in een huis. Door de impact raakt het huis zwaar beschadigd. Het is volgens de Israëlische media vermoedelijk de eerste keer sinds het begin van het conflict op 13 juni dat een Iraanse drone een bewoond gebied raakt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Israël zegt dat het vannacht bij aanvallen, tientallen doelen en bij aanvallen op tientallen doelen een commandant van de Koetsbrigade heeft gedood in Iran. Bij een ongeluk op de A28 bij Spier in Drenthe... is vanochtend een man van 18 uit Amersfoort om het leven gekomen... toen de auto waarin hij reed op een vrachtwagen botste. Twee andere inzittenden van de auto raakten zwaar gewond. Het zijn een man van 20 en een van 19. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend.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 Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 35 graden. Goedemiddag, Jan Gaus. Dit is het programma Hijza. dat duurt tot drie uur. Ja, lekker in de airco. De hele middag hier zitten. Na nou, tot drie uur. Na nou, daar ga ik de barbecue doen bij Henk die jarig is. Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus. Hijza. Haarlem 105. Touch me, just this I wanna make you. Van Nieuwen hoorde je met uh, Love Me Again. Dit is Haarlem, op je vrije zaterdag. Haarlem 105 presenteert Isa. het entertainment en informatie zaterdagmiddagprogramma met Jan Gauss. Ja, precies. Tot uh, drie uur. Goedemiddag. Ja, het is echt zo'n lekkere dag he, om uh, wat te gaan doen. In Amsterdam uh, hartstikke druk. Misschien dat ik straks nog wel even wat beelden gaf van ATV of van uh, NA, <laughs> Omdat je dat via de televisie misschien meekijkt. Hè? En um, ja, ook een zware dag uh, voor uh, Timmermans. Die heeft een uh, uitspraak gedaan in de Tweede Kamer... waar uh, de halve A over hem heen valt. Dus, uh... Maar goed, daar gaan we ons allemaal niet mee bezighouden. Allemaal uh, leuke dingen hier ook in onze eigen omgeving. Onder andere in Heemsteden. Maurice is daar voor ons naartoe. En we gaan ook eens even kijken straks bij Maarten de Wit... bij dat nieuwe paviljoen Bloomingdale. Ik ga straks even met hem bellen. En ook vandaag heel veel uh, zomerse liedjes. Um, ken je Alvaro Solerno van onder andere dit nummer? Alvaro Soler en uh, deze. Ja, La Libertad. Of uh, deze. Animal, ja. Of uh, deze. Dit is no no dus een hele databaseje wol. Ja. En de nieuwe, ik zag hem hier in het uh, systeem staan. Begint heel mooi rustig met een mooi gitaartje. <middels> Recordarse a los matins, con que llamó la de playa desde allí. Com si fuese posa... La vida son las voltas por mi yo a ti gusta, que hacía monastro y estos bailar. No importa si fue tu crema, focas a lluvar. Las estrellas siempre brillarán. Single van Alvaro Soler. Ik hoor hem net zelf ook voor het eerst. El Trello, ja. En uh, mooi kort plaatje ook, maar zo'n twee uh, minuten. Dat is tegenwoordig uh, hartstikke in. Jan Gauss. Het is Sharon Azizam. Dit is Harlem 105. We can do it our way And it's all just a game to Come and play they say we can do it our way and if love's just a game come and play Hi. Plaats ...van Ed Sheeran. Duizenden hardlopers... ...trokken gisteravond door de binnenstad van Haarlem... ...tijdens de 29e editie... ...van de Grachtenloop... Deelnemers konden kiezen uit de parcours van 5,5 kilometer, 10 kilometer. En de start en finish waren bij de koepel. De sfeer was uitgelaten, mede dankzij mede dankzij de nou heerlijke zomerweer. En dat enthousiaste publiek dat massaal langs de route stond. Uh, je kunt uh, allemaal mooie foto's uh, zien op onze website. Dus uh, grachtenloop, steeds populairder bij studenten en uh, van de Haarnemse campus. Ja, die zit daar natuurlijk ook in de... Deels in de, in de koepel. Dat is toch een mooie ontwikkeling geworden hoor. Zo, de mythes. Ja, I, I my mind. Yeah, I my mind. <laughs> Salvation. Sorry, natuurlijk het uh, origineel. <laughs> en er is ook een mooie remix uitgekomen. Nou, het is maar net wat je mooi vindt, natuurlijk. En uh, Sandra Silva was dat. Het is uh, half één. Harlem 105. Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sophie Alink.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 Waterbakje van de bisschop. De parkeergarage Raaks in Haarlem gaat vanaf vandaag deels weer open. De verdiepingen min 1 en min 2 zijn weer beschikbaar, dus meer dan de helft van de plekken kan gebruikt worden. De garage was twee maanden dicht na een flinke brand op min 3. Daarbij raakte de auto zwaar beschadigd en was er veel rook- en hitteschade. De onderste verdiepingen blijven voorlopig nog dicht, want daar is de schade het grootst.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 Op de ring van Amsterdam, de a Noord richting Utrecht de vijf minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij nieuws vind je op haarlem 105nl En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem 105nl 105, 105.nl En de Sun Is Up Dat Zal ook wel weer een uh, nieuw liedje uit hebben Want altijd zo rondom de <laughs> zomer Dan komt er altijd nieuw werk uit ja. ja En die NAVO Top In Den Haag, die houdt ons wel allemaal bezig Je weet... Uh, ja, als je vaker luistert naar dit programma, dat dit allemaal op vrijwillige basis is overdag, uh, werk ik dan in Den Haag? En al mijn leidinggevende bazendirecteuren hebben opgeroepen om uh, niet naar Den Haag te gaan. Maar dan denk ik dat... Maak je toch maar één keer in je leven mee, zo'n NAVO-top. Dus uh, ja, ik denk dat ik maandag uh, al zwaaiende met mijn uh, <laughs> Rijkspas gewoon eens eventjes daar een pols over gaan nemen. Proberen. <laughs> Dan wil ik natuurlijk niet, niet missen, zo'n uh, NAVO-top. Dit is Estelle. Bring life into my core Give me my Girl. own Nieuw Direction. En de afgelopen weken heb je deze plaat ook heel veel gedraaid. Gehoord en gedraaid. <laughs> Now is the time. Ja, lach maar. En uh, Roses. Lekker. Nou ja hoor. Tiende over half bij Haard op 105. Op deze warme zaterdag. en de Sunshine Band, natuurlijk. En uh, that's the way I like it. En ik heb... Um... Ja, ik moest even, <laughs> even wat kraken hier. Maarten de Wit aan de lijn. Goedemiddag, uh, Maarten. Hey, goedemiddag, Jan. Goedemiddag. Goedemiddag, Maarten de Wit van uh, Bloemingdale. Stran uh, Paul Vion Bloemingdale. Hoe is het weekend? Uh, is dit nu dat jullie open zijn? De vierde ofzo? of zo? Of... Uh, nou Jan, dit is uh, het uh, derde weekend. Het derde weekend. Het derde ja. weekend uh, dat de Bloomingdale weer open is. De nieuwe Bloomingdale. Uh, nou, hartstikke gefeliciteerd aan nog mee natuurlijk. Komt er ook nog een, een grote opening door, door iemand? Een celebrity? Nou nee hoor, uh, wij, uh, wij zijn 1 juni <tus> open gegaan uh, nadat wij uh, door de heftige brand van twee jaar geleden natuurlijk helemaal uh, verwoest zijn... Um, uh, en wij wilden gewoon heel heel graag deze zomer gewoon, uh, gewoon er alweer zijn en kunnen draaien. Dus um, wij, gaan, uh, wij gaan ergens in september, oktober, als het seizoen voorbij is. Dan, uh, dan gaan wij voor, uh, voor Friends en Family en genodigd gaan wij een, een, een mooie borrel gaan we geven om te vieren dat we er weer zijn. Oh ja, ja dat heb je helemaal, uh, helemaal, uh, helemaal gelijk. En, en uh, derde weekend. Maar goed dat je uh, even denk ik wel een beetje druk op moeten zetten. Op het hele bouwproces van jongens, ik moet open, ik moet open. Uh, ja, ja dat, heb je, dat, dat zeg je goed. Er zat aardig wat druk op het bouwproces. En um, het, is, uh, het, is, het is natuurlijk ook een jaar rond paviljoen nu. Um, wat ook weer anders bouwen is dan seizoensgebonden. Seizoensgebonden dan, dan heb je uh, vaak hebben paviljoenhouders dan uh, units. Uh, die heel mooi gemaakt worden en in elkaar geschoven worden met de opbouw. En dan weer uit elkaar gehaald worden met de afbouw. Maar het is nu een jaar rond paviljoen Dus het is ook echt gewoon uh, staal en stenen. En het is gewoon een, uh, ja, eigenlijk gewoon een... Uh, ja, vergelijken met een heel groot huis wat je aan het bouwen bent. En dat, uh, dat heeft even wat aandacht nodig. Ja, precies. Nou ben ik uh, al een keer bij jou geweest. Wat me opvalt, hele hoge ramen, veel glas. Heb je dan ook nog iets van, uh, laten we maar zeggen, stormbeveiliging? Dat als er dan uh, ja, een, een grote storm aankomt, dat je dan iets kan laten zakken? Of is dat glas en zo daar allemaal op berekend? Ja, dat glas is daar uiteraard op berekend. Wij hebben gekozen voor hele hoge puien. Die zijn, uh, die zijn zomaar 4, 4,5 meter hoog. Ja, dat bedoel en... ik. En wat je zegt, allemaal glas. Dus, dus de, je hebt de beleving of je nou op zo'n dag als vandaag met 30 graden op het strand bent... of straks in de winter als het uh, 5 graden vriest en je hebt een, uh, een windkracht 7, 8... dat je op die hele mooie hoge golven uitkijkt. Uh, de beleving binnen, het uh, uh, is alsof je in je huiskamer naar de zee zit te kijken. Je hoort van buiten, hoor je, uh, het geluid buiten hoor je ook gewoon niet. Dus het is echt fantastisch mooi. is het? Ja, te gek. En, en bij zo'n zomerse dag dan kan je alles openzetten... Ja, dat, alles staat nu open inderdaad. Ja, dus, dus eigenlijk creëer je dan een gevoel van, uh, van, van binnen is buiten. Hè. Dus uh, ik zit binnen nu, uh, dat komt ook door de temperaturen zit, uh, zit ik helemaal vol in het restaurant. Omdat de mensen natuurlijk, dat klinkt heel gek, de zon ontvluchten. Um, uh, maar die hebben het gevoel dat ze buiten zitten. Want de wind waait, waait door het hele pand heen. Ja, ja. Heerlijk. Heerlijk. En hoe, hoe zijn de... Want je bent er zelf natuurlijk helemaal vanaf het begin af aan bij betrokken geweest. Er uh, is natuurlijk, neem ik aan, ook een architect bij geweest die... Uh, alle wensen van, uh, van jou en je medepartners. Uh, ja, goed hè, over hebben nagedacht. en toen met een ontwerp gekomen. Is het zo'n beetje gegaan? Ja, dat, uh, wij hebben. Uh, vier jaar geleden, vijf jaar geleden. hebben wij natuurlijk ons nieuwe paviljoen gebouwd. Uh, dat was het paviljoen wat helaas toen uh, is afgebrand. twee jaar terug. En uh, wij hebben gebruik gemaakt van dezelfde architect. Die, um, uh, die, die dit pand dus ook helemaal getekend heeft. En, en dat gaat uiteraard inhoudelijk wel op basis van de wensen die wij hebben. En um, ja, ik durf wel te stellen dat dat heel goed gelukt is. En uh, dat die samenwerking was sowieso heel fijn. Ja, want ik ben daar even geweest. Je hebt het zo ingericht dat je het heel groot kan maken... maar ook heel klein kan maken. Ja, ja je moet je voorstellen... Um, uh, het, het pand zelf is bijna 1100 vierkante meter. Um, en dan zou je zeggen, ja, als je dat gewoon als één zaal doet... Uh, ja, dan, dan voel je je een beetje verloren als je daar met 20 man zit. Dus wij hebben hem eigenlijk als een soort van een schaalbaar paviljoen gemaakt. Waardoor je uh, het hoofdpaviljoen, als je daar met, kan ik maximaal 80 mensen kwijt met eten. Uh, waardoor het dan meteen gezellig oogt met twee open haarden uh, in het paviljoen. En als je het drukker gaat krijgen, dan kan je middels schuifbanden, uh, kan je het paviljoen groter en kleiner maken. Dus dan kan je zo naar twee, 300 man binnen kan je toegaan. Maar als het rustig is op een, op een, op een, op een, op een winterse dag en het is uh, 10 graden en er zitten 10 man binnen, dan hebben ze het gevoel van, hé, hey, wat een leuk, gezellig, intiem paviljoen. Uh, uh, ja, dat gevoel dat, hebben wij, uh, dat proberen we over, de, over, de maar over te krijgen bij de mensen. En volgens mij lukt het best aardig al. Oké, okay. helemaal mooi. Uh, geen grote feesten meer, hè? Nee, wij zijn al een aantal jaren terug zijn wij gestopt met de grote feesten. Daar staat Bloemingdeel natuurlijk bij de... Ja, ondertussen de wat oudere doelgroep wel onbekend. <lacht> nee, ja. Dank je. Ik heb dat natuurlijk twintig jaar lang dat gedaan. Maar um, wij, nee, wij zijn echt met, met het vorige paviljoen en nu ook met dit paviljoen... volledig op, uh, op restaurant. Uh, uiteraard ook beachclub. Um, maar ook vooral de zakelijke markt. Uh, wij hebben uh, inmiddels uh, vier vergaderruimtes hebben we. Uh, we hebben een, uh, een beach house, hebben we, waar uh, partijen tot 200, 300 man uh, gewoon, gewoon bij ons kunnen komen. Zakelijk of privé. Um, wat, uh, wat, en terwijl we wel onze normale exploitatie, dus gewoon het restaurant, doordraaien. En uh, ja, dat, uh, vanaf het moment dat we open zijn geweest, zijn wij bijna iedere dag al geboekt door uh, verschillende partijen. En ja, het, het, het, het loopt en het werkt. En uh, we krijgen goede, uh, ja, goede, uh, goede recensies. Oké. Okay. Goeie recensies en misschien ook wel goede feedback. Nou staat volgens mij San Blas naast jou, de buurman. Die staat volgens mij te koop, want het echtpaar wat daar dat exploiteert... die wil San Blas, want San Blas dat is een stad waar ook alweer... daar willen ze volgens mij naartoe gaan voor een bed and breakfast. Dus dat staat, zitten jullie een beetje te overwegen zo van Bloomingdale 2 of... Nou, een Bloeming deel 2 op hetzelfde strand lijkt mij niet logisch. Um, uh, ik weet overigens niet dat uh, uh, dat San Blas te koop staat. Ik, oh, ik, hoor, okay. in de, in, ik hoor in de wandelgangen hoor ik dat wel, maar um, ja, ik, ik heb dat, officieel heb ik dat niet gehoord. Um, en als antwoord op jouw vraag, nee, wij overwegen niet om, uh, om San Blas daar een bloemingdeel deel 2 van te maken, nee. Oké, okay. en het uh, strandpavioen uh, bij Ries, waar ook die grote brand was, ben je daar nog wel bij, zijn jullie daar nog wel bij betrokken? Bij Burnies, ja. Bij Betrokken, Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Daar zijn we nog steeds bij betrokken. En dat is, uh, ik denk nu het 7, achtste jaar al. En um, uh, dat, ja, het oude Ries, wat, uh, wat zeker onder de oudere luisteraars bekend is... Uh, waar vroeger veel gefeest werd... Uh, um, uh, ja, dat is natuurlijk afgebrand afgelopen winter. En dat is, uh, ja, dat is helaas, uh, althans helaas... Het is mooi dat hebben dat hebben ze, dat hebben ze helemaal gesloopt nu. Dus dat is nu een parkeerterrein geworden. Ja, ja dat brandje ontstaan volgens mij door jongeren. En, ja. uh, en nu uh, reken dan uh, later langs. En mijn vrouw Sylvia die zei, "Hé, hey, het is helemaal weg. En uh, ik ook snel nog even kijken. En uh, inderdaad <laughs> helemaal weg. Dus uh, nou, het is de bedoeling dat daar nog ooit nog eens een uh, groot hotel uh, gaat komen. Uh, gaan, we allemaal, uh, gaan we allemaal ooit nog wel eens een keertje meemaken. Uh, dankjewel. Uh, veel succes. Voor het. Uh, het lijkt nu net of je er niet bent, hè. Maar je, je, je staat daar ergens, dus. Uh, bij Bloemendael ja. Op het Bloemendaalse strand. En. <laughs> ik ben in een iets rustig hoekje gaan staan, uh, Jan. Het is, het is hier heel druk, namelijk. Ja en Ja. Uh, en, en, en. Geen mensen last van om, daaraan, om, om, om naar Bloemendael te komen. Geen klachten gehoord van. Nou, uh, we zijn Amsterdam uh, uitgevlucht. Of misschien juist wel, we zijn oh, Amsterdam even uitgevlucht. Met, met de ring en met het feest om de ring. En weet ik het allemaal. Ja, nou ja, kijk, het is 30 graden. Dus het is altijd druk op 30 graden. Op ja, ja. Het strand. Uh, ik, ik, ook door die NAVO-top dat, dat de Zandvoortslaan is afgesloten, daar werkt niet mee. Maar ik, uh, ik hoorde net van een aantal gasten die net binnen zijn gekomen dat de zeeweg nog gewoon prima bereikbaar is. Dus uh, um, gelukkig maar betekent dat er nog lekker veel mensen naar het strand kunnen komen. CD'tje. Um, nou, geen CD meer. Maar Bloemingdale. Je yep. hebt ontzettend veel van die uh, eerst echt, gewoon echt cd's en toen ging het digitaal. Komt dat nog wel uit of... Uh... Nou de, de cd's die zijn... Uh, ik die zijn afgeschaft, nou maar van... nou. Nee, wij we hebben wel onze eigen playlist, dus wij hebben wel gewoon uh, een, uh, een, een Bloemingdale Sound van 2025. Die, die gaat binnenkort gaat die gereleased worden, maar dat is niet op cd, dat is, dat is puur online is dat. Precies, precies. Uh, ik, ik heb gek gezocht naar een plaat die ook ergens op een Bloomingdale uh, cd stond, en uh, ook online stond, ook hier in het uh, systeem zit, van Ray Fox. Ken je hem nog? Ja, absoluut, absoluut. Ja, La Musica, ik dacht ja, die moet er even bij. En dan is dit ook nog de uh, niet alleen met de trompet, maar uh, ook met Lovel well, die dan uh, er ook bij zingt. Dus uh, dankjewel. Uh... Heerlijk, lekker zo voor. Veel plezier, goed weekend iedereen. Ja, precies. Uh, ja. Artem 105. Bloomingdale, meer open, je kunt er naartoe. Maarten de Wit was dat een van de eigenaren. La Musica is the drug, yo. That I'm thinking of I'm all that you want tonight My feet stamping on the floor Your sweat dripping up the wall We move and our bodies talking night Right on to your mouth and tongue Come on, up walk, come on We dance in no simple cold The sensory overload The sweet and the salty yes, I feel it within my chest We fall deep into a trance. game Who you are just dance. Van de, een van de beroemde uh, CD's van uh, Bloemingdale. Bloemingdale wordt open. derde weekend. Uh, nu er komt geen groot openingsfeest ergens in uh, september, oktober. Een mooi finish voor familie en kennissen. Dus. En dit is TJ Herman. Yes.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 In Tilburg heeft een man gisteravond een taxi gestolen en daarmee een ongeluk veroorzaakt. Hij botste op een kruising op een auto, daarmee raakte een vrouw gewond. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. Na de botsing ging de man er te voet vandoor. De politie kon hem later aanhouden, maar daarbij verzette de man zich hevig...